Dat kan alleen als daarvoor steun is van een meerderheid van de EU-regeringen. Minister Bos noemt het akkoord over de toezichthouders een enorme stap vooruit. Hij wijst erop dat de toezichthouder de lidstaten tot de orde kan roepen en kan verplichten tot het nemen van maatregelen. Groot-Brittannië stribbelde eerst tegen, maar stemde in met het compromis. Zo is er nog de mogelijkheid van beroep van de lidstaten. Een Nederlands boekhandelaar heeft ervoor gezorgd dat een kostbaar gestolen boek weer terug is in Duitsland. Een medewerker van de universiteit in Göttingen bood het 16e eeuwse boek van Pedro de Medina aan bij de Nederlandse handelaar. Voor een prijs die zo laag was dat de man argwaan kreeg. Toen de anticaire bij de universiteit informatie inwon, kreeg hij te horen dat het boek half november was gestolen. In overleg met de politie werd de dief in de val gelokt.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 De functie van president roleert elk jaar in de bondsraad, de Zwitserse regering. FC Twente heeft in de Europa League thuis met 1-0 verloren van Venerbahce. De Turken scoorden in de 70ste minuut. Het is de tweede, tweede nederlaag voor Twente in groep H van de Europa League. Het weer. Vannacht geregeld buien, ook morgen regen en weinig zon. Plaatselijk een vrij krachtige wind bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Once there were times, once there were reasons for you Everything changed. of mm you. -hmm. passed away I cried and cried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 Please give me a sign of getting warm but still cold every shadow I see looks more.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 je nooit van mij gehouden en heb, Ik verlies het van de wanhoop. En ik voel me kaart branden. En ik zou iets liever willen. We're like water and a flame. Water. And